8 uur. Dit is Jeroen Tjepke met het NOS-journaal. brief aan de Tweede Kamer dat de mondzorg in gevaar komt... als mondhygiënisten zelfstandig gaatjes mogen vullen. Minister Schippers wil de wet daarvoor aanpassen... maar volgens de tandartsen zijn de mondhygiënisten niet genoeg opgeleid... om in te grijpen als er complicaties optreden bij het gaatjes vullen. Zo loopt een op het eerste gezicht eenvoudige behandeling... soms uit op een zenuwbehandeling. De tandartsen zeggen dat dit plan kan leiden tot onnodige pijn... bij patiënten en hogere zorgkosten. Studenten halen vaker binnen vier jaar hun bachelor diploma... en ze vallen minder vaak uit in het eerste studiejaar... blijkt uit cijfers van de Vereniging van de Universiteiten. Vorig jaar haalde 69% van de studenten hun bachelor in vier jaar. In 2010 was dat nog 56%. Volgens de universiteiten komt dat onder meer... door het bindende studieadvies na het eerste jaar. Hillary Clinton heeft genoeg gedelegeerden... om volgende maand de democratische presidentskandidaat te worden. Dat blijkt uit een telling van persbureau AP... Opnieuw heeft een aantal supergedelegeerden toegezegd op haar te zullen stemmen. Haar rivaal Bernie Sanders geeft de moed nog niet op. Hij zegt dat hij gaat proberen de supergedelegeerden op andere gedachten te brengen. Bijna de helft van de Nederlandse gemeenten gebruikt volgens Greenpeace geen goedgekeurde groene stroom. De gemeenten kopen certificaten waarmee de stroom uit kolen en gas toch meetelt als groene stroom. Maar veel van die certificaten deugen niet, zegt Greenpeace. Van de vier grote steden scoort alleen Utrecht goed. De zevenjarige Japanse jongen die door zijn ouders werd achtergelaten in een bos met beren heeft volgens zijn vader volgens, zijn vader volgens Japanse media vergeven. Je bent een goede vader zou hij hebben gezegd. Het kind werd vrijdag teruggevonden. Hij was bijna een week vermist. Zijn ouders zeiden eerst dat ze hem kwijt waren geraakt, maar gaven later toe dat ze hem wilden straffen. Het weer, geregeld zon, maar ook wel bewolking. Later op de dag in het binnenland kans op onweer met lokaal veel neerslag. Maximaal van 19 graden in het noordwesten tot plaatselijk 28 maart. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op taal 2 vanuit Den Bos naar Utrecht bij Beest 8 kilometer met een kwartier vertraging. 10 minuten extra reistijd op taal 4 van Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoude, De file is 5 kilometer. Op taal 6 richting Muiden bij Maardenberg 6 kilometer. Dat kost je een kwartier extra. Op taal 12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Harmelen 7 kilometer. Ook daarbij je een kwartier langer onderweg. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam bij Haringsveld giessendam 3 kilometer, vertraging zo'n 10 minuten. De N44, Den Haag richting Wassenaar. Tussen de N14 en Wassenaar Centrum 4 kilometer met een kwartier extra. Bijna een half uur extra reistijd op de N205. Heemsteden richting Amsterdam bij Haarlem. De file is 2 kilometer. En ook 2 kilometer op de N214. Leerdam richting Papendrecht bij de Alfred Gorkum. En de vertraging daar zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 En dan zegt uh, albert -Jan tegen mij, zijn we er weer? Ja, de boys are back in town, uh, Albert-Jan. Goedemiddag, uh, luisteraars, het is even na twee uur. Welkom bij CFM Race Radio. Max Verstappen weekend op City Park Zalvoort. En uh, CFM is er het hele weekend bij. Zojuist tussen twaalf en twee collega Hans Wassenaar... Nog even dank aan hem voor zijn bijdrage. Twee uur lang CFM Race Radio. En dat gaan wij drie uur lang doen. Goedemiddag luisteraars en hallo Albert Jan. Hey, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en niet te vergeten kijkers. Want die hebben we ook. He. www.cfmlive.nl We hebben weer een uh, druk schakelprogramma vanmiddag. Uh, net zoals uh, gisteren. Uiteraard de hoofdmodus en de racedagen uh, driven by Max Verstappen op het park Zandvoort. Daar is voor ons aanwezig Willem van Densen. En om kwart over twee gaan we voor het eerst met hem schakelen. Uh, verder is er een uh, heel belangrijk tennisevenement uh, op de Glee. Hier in Zandvoort. De finale van uh, de eredivisie gemengd. Uh, die uh, is om 12 uur begonnen. En, uh, de TC Zandvoort speelt tegen Leonidas. Leonidas. En daar is volgens aanwezig Joop van Es. Dus daar gaan we ook naar schakelen. Voor ons is het in het dorp Dolly ten Pierik. Wellicht dat er ook wat dingen zijn in het dorp... die uw aandacht verdienen. Verder natuurlijk de vaste onderwerpen. Zoals er zijn de evenementenagenda rond de klok van half vier. Het weerbericht om half drie. Blijft het zo, wordt het mooier? U hoort het allemaal om half drie. Dier van de week, half vijf. En die luistert daarnaam Felix. En het gedicht van dit weekend. Waar kan het anders over gaan dan over? Max, de ongecensureerde versie. Dus dat is om kwart voor vijf. Uh, we volgen ook de MotoGP in Spanje, in Catalonië, op het uh, circuit van Barcelona. Dat is dan bij iedereen inmiddels bekend. Want daar heeft Max twee weken geleden... zijn eerste GP-overwinning ver verworven, om het zo maar eens te zeggen. Maar nou is het uh, dat plaats voor de motoren. Om drie uur wordt ook getennist in Parijs. En dan hebben we het over Roland Garros. Djokovic wil de erenlijst compleet maken. Maar daarover later in de programma meer. Verder natuurlijk nog veel muziek en veel informatie. En heel veel schakelijks. ...naar onder meer het circuitpark Zalvoorts. Naar collega Wille van Dissen, die daar vanmiddag voor ons live aanwezig is. En zo dadelijk om kwart over twee gaat daar weer een starten... ...een demo van Max Stappen. Eerst muziek van Omi. It was Omi and the cheerleader, and it is Justin Bieber. And What Do You Mean? What do you mean?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 Dit weekend een heel druk zandvoort tijdens het uh, inderdaad Max Verstappen een weekend op Circuit Bar Sandvoort. De familie race dagen. En daarover gesproken hoor, ga, gaan uh, snel schakelen. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, want daarvoor is het hele weekend aanwezig op circuit Willem van Tinsen. Nogmaals, goeiemiddag Willem. Ja, goed Hallo, oh, oh, oh, uh, hoe is het nou? <laughs> ja, ja, het is prima joh. En uh, de muziek klinkt weer in mijn oren. Ik weet niet of je het meepakken, Maar het uh, is kwart over twee. En uh, tijd is tijd. Kwart over twee. Uh, tijd voor demonstratie nummer twee van de dag. Uh, maxe uh, stappen. En ja, <laughs> ik uh, zie hem niet. Maar ik hoor hem wel. En ik hoor dat ze motor als laat. Even mocht uh, uit. Dus... Uh, de muziek is uit uh, van de Red Bull, maar uh, ze zullen hem of zo weer aan de kaart uh, gaan krijgen, zodat hij uh, verder kan gaan. Hij doet eigenlijk zijn vader né, vanmorgen, dat ga ik nog wel even uh, meenemen dan. Uh, hij heeft er hard om gelachen vanmorgen, hij heeft tegen zijn vader gezegd die met een uh, zit eruit van. Uh, maar nou, je kan best wel wat harder. En uh, zo, nou, Jos uh, vanmorgen met een uh, passagier in de twee zitten. En die spin in de uh, Nee, die twee zin, oh, jee. Met die twee zitten. Ja, die probeerde hem nog uh, een 360 om uh, dus, uh, um te draaien met uh, vol op het gas. En toen sloeg de motor af. Nou, Max is nu niet veel verder gekomen als zijn vader uh, vanmorgen <laughs> met de twee zitten. Dus uh, ik denk dat daar uh, paar nu wacht. En de komende tijd dat met de keuken Of uh, ik denk eerder in uh, vliegen. Van hoort naar her zal er nog wel over gesproken worden met een lacher. ja Is het zo goed? Nou, dus twee uur water in ze zelfs Iets in die trend uh, zal het zijn. Ja. Dat zijn dingen wat er ook uh, bij hoort. Ja, Willem, we hebben gisteren natuurlijk een uh, geweldige dag gehad uh, op het circuit. Waar er waren heel veel mensen op afgekomen, maar volgens mij zijn er vandaag nog veel meer, hè? Ja, er zijn uh, vandaag zeker uh, veel meer. Ik vanmorgen uh, al uh, uh, knappe tijd uh, richting uh, circuit. en toen uh, was het al uh, vol op uh, de deze kant op. Ik ben uh, de hele dag geweest, net op hier uh, achter het uh, Pitsgebouw. Uh, daar is het nog te doen, omdat niet iedereen daar een kaart voor heeft. Maar als je eenmaal een stukje verder gaat, richting tunnel. Het een stuk. Ik hoorde van mensen, zelfs in ze tien minuten de het kwartier ook gedaan hebben... om enkel en alleen dat tunneltje door te komen. Dus het is een besluit voor mij om dan maar hier aan deze kant te blijven... en niet te gaan kijken wat zich daar allemaal afspeelt. Nee, heel verstandig Willem. Nou, de demonstratie van Max Verstappen rijdt hier inmiddels weer rond. Nee, hij ligt uh, uit de staat dan stil. Maar, en uh, ja, we gaan kijken wat je gewoon hoort. Is, uh, wat je hoort is niet uh, Max die weer uh, de motor aan heeft, uh, maar dat is een uh, helikopter die het uh, ook wil bekijken van dichtbij. Nou, weet je wat we gaan doen? We komen straks weer bij je terug. Eens even kijken of Max dan weer rondjes rijdt over circuitpark Park voort. Dankjewel Willem voor dit moment.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 and find how far De zinger van Matt Simons in Catch and Release. Ja, nog even over die halswassenaar. Daar nog even op terugkomende. Die audience is tussen 12 en 2. Dat hij nog know. een stem had na gisteravond. Ongelooflijk hals. Hier is Whitney Houston. From the moment I saw you, I went out of my mind. So I never believed in love at first sight. But you got a magic ball that I just can't explain. But you, you got a way that you're making me feel like I can do, like I can do it. Zeggen: uh, welkom bij CFM Race Radio. Het hele weekend lang uh, zijn we erbij. Hè? Bij de familiedagen van uh, Max Verstappen op het circuitpark Stalfoort. Straks uh, zo uh, rond uh Kwart voor drie gaan we schakelen met uh, Willem van deze. Maar er is even wat ander nieuws. een verkeersupdate. Verkeers ja, wat als we op dit moment naar het verkeer uh, richting uh, Zandvoort uh, kijken... het is gelukkig weer uh, wat uh, rustiger geworden, Albert-Jan. Dus er staan momenteel geen files. Maar wel daar zal de drukte weer gaan beginnen en dan uh, Zandvoort uit. Wel hebben we uiteraard het uh, lokale nieuws voor je. Hier is Zandvoort's nieuws in het kort. Ja, even tweetal berichten. Al is het een heel mooi gebaar van Albert Heijn Zandvoort... want Albert Heijn Zandvoort steunt de Voedselbank. Het Albert Heijn-filiaal in Zandvoort is, aan het, zoals iedereen weet, aan het verbouwen... en is daarom tijdelijk gesloten. Op de eerste dag van de sluiting, 1 uh, juli, juni mocht de voedselbank Haarlem en omstreken heel veel schappen leeghalen. En dat ging in een razend tempo. Met twee volle vrachtwagens keerden de vrijwilligers terug op in Haarlem. Circa 225 koelboxen, kisten en dozen vol met diepvriesproducten, kaas, vleeswaren, groenten, melk en melkproducten, fruit, non-food, koekwaren, enzovoort, enzovoort. Een geweldige opbrengst. De voedselbank bedankt alle vrijwilligers voor de inspanningen. Ook de medewerkers van de supermarkt die hebben meegeholpen en meegeshout. Een speciale dank aan de Zandvoortse Albert Heijnvestiging. Een meer dan sympathiek gebaar van de groot grutter. Dan naar vanmorgen tien voor vijf. Een beschonken 21-jarige scooterrijder uit Zandvoort... is vanmorgen rond tien voor vijf op de Vondellaan opgepakt. Hij rijdt over straat met een blik bier van een halve liter in zijn hand. Dat Moet man... je ook niet doen, hè? <laughs> dat lijkt me. Dat dus zeker ook niet op dat tijdstip. Nee. Want we hebben dit weekend natuurlijk genoeg politieagenten in Zandvoort. Toen de man uh, agenten zag uh, rijden, ging hij onderuit. Hij probeerde tijdens een blaasstits weg te rennen, maar kwam niet ver. De man is meegenomen naar het politiebureau waar hij alsnog moest blazen. Het bleek, het bleek uiteraard dat hij veel te veel had gedronken. Wordt voor de scooterrijder vervolgd. Waarschijnlijk wel, ja. Nou, wil je het nieuws uh, nalezen? Download dan uh, de CFM app Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek gewoon even onder ZFM Zandvoort. Hier is Mike Posner. I took a pill and die beat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 Stuck upon a station oh I know, excited so long so long I know excited so long so Een pil in die pizza, je hoorde De single van Mike Posner. Precies half drie. Dat betekent dat wij het weer gaan doen. Ja, daar had ik even over nagedacht, hoor, Albert-Jan. Briljant, Rob, briljant. Het is tijd voor het weer voor de komende dagen. Ook vandaag is het natuurlijk weer prachtig zomerweer. De zon schijnt weer flink en het blijft opnieuw droog. De noord- tot noordwestenwind waait overwegend matig en de temperatuur stijgt weer naar een zomerse 25 à 26 graden. Vanavond en de komende nacht is het helder... en bij een matige noordoostenwind daalt de temperatuur naar een graad of 15. Morgen zijn een periode met zon, maar er ontwikkelen zich ook stapelwolken... en in de middag en deels in de avond is er kans op een regen dan wel onweersbui. De noordoostenwind waait overwegend matig... en de temperatuur stijgt naar waren tussen de 24 en... 27 graden. Wow. Na morgen schijnt geregeld de zon... maar dinsdag en woensdag is er nog altijd een buienkans. En daarbij is ook onweer mogelijk. Na woensdag lijkt het met de neerslag kansen wel mee te vallen. De oost- tot zuidoostenwind wordt later in de week noord... en de temperatuur gaat geleidelijk dalen. Dinsdag is het dan nog een graad of 25... En vanaf woensdag gaan de temperaturen naar beneden. En aan het eind van de week is het veelal een graad of twintig. Al dus Rico Schreuder. Ik zeg tegen jou, Albert-Jan, het dak gaat eraf. Kan eraf. Ja, jawel, wel. Nou, dat was het weer. Wil je nalezen? Ga dan naar meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl Dat was het weer. En dan komt hij weer. Je kan natuurlijk ook kijken op de CFM app. Die je gratis kan downloaden in de diverse stores. Het is zonnig in Salvoort. Hier is Enrique Iglesias. Solo in tu boek. Yo quiero acabar. Todos esos besos. Que te quiero dar. A mi no me importa. Que duermas con él. Porque sé que sueñas con poderme.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 Ik heb Con un beso yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar me enamoré y con una amanta, me un inocente de una que vivido llena E il secreto non te costa divitino. secreto, domino por la capa, me siente enamorado, me siento enamorado, me siento enamorado. Me siento enamorado. Me siento enamorado. Table Staan met een Ay, is. de manier om te de vida vida Even uh, zonnig blokjes op de zondagmiddag bij CFM. Als eerste Enrique Iglesias, gevolgd door Miescento Amarato. Jawel, en dan gaan we over naar uh, Jovenes Tennispark de Glee. Goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag Joop. Ja, want het is gelukt hè, voor de tennisclub Zandvoort. Ja, ja, ja, dat is, is een sensatie geweest. Ik kan niet te hard want ze zijn druk bezig hier. Uh, ja, um, de, de, uit de singles, de, de laatste singles, de singles moet ik zeggen, van de heren moest één set komen. En dat was direct de eerste de beste set. En uh, die begon in Zandvoort met 2-5 En dat was een, uh, een ace van het challenge die werd, uh, voor de Svelden. En Zandvoort kon daardoor uh, in ieder geval vandaag gaan spelen tegen uh, Lymonius. Dat was al bekend bij 1-2, in het tweede set van de heren, de los, toen besloot uh, Naaldwijk dat het genoeg was dat ook tot aangezien is, ze konden zich niet meer plaatsen voor, voor vandaag, dus voor de finale wedstrijden. En soms uh, zandvoort, dat nu mocht het wel genoemd. Ondertussen hebben we de dames singles dat is wel dat is iets anders geweest dan voor, nou gisteren bijvoorbeeld, toen uh, uh, Corinne Lemoyne 3,5 uh, uur op de baan stond. Uh, nu was het vrij snel gebeurd. Uh, even kijken hoor, Dan nou moet ik het goed zeggen. Want... Uh, Leslie Kerkhoven, die speelde tegen Rieke heel en, en de Roemeense. En die had eigenlijk heel weinig te vertellen. Een heel geroutineerde Roemeense. Niet te groot een stuk, maar prachtig mooie kruisloos. Goed in de hoek, goed gekeken, goed geplaatst. En met 6-4 en 6-2 verloor uh, Kerkhoven. Um, in Le Moyne mocht uh, weer als Tweede Damel treden. Die deed het op baan 2 uiteraard. En dat ging tegen Corina Dentoni en Italiaanse. En dat uh, was weer eens een keertje uh, zo'n monsterpartij. Want uh, de uh, de eerste set werd in uh, tiebreak beslist, met 7-5 in het voordeel van Lemoyne. En de tweede set waren het weer eens een keertje, uh, brengt over en weer echt de ene naar de andere. En dan stond een weer voor en dan stond hij weer voor. En uiteindelijk kon uh, Lemoyne Moyne bij, uh, bij 6-5 de partij uitvoeren. Maar goed, daar kom ik zo meteen op. Dus na de singles was het 1-1. En dat, dat was eigenlijk min of meer onverwacht. Goed, Scott, de is bezig tegen, moet ik even kijken, Niels, de Seine en Belg. En de, die zijn in de eerste set bezig. Er staat 4-5 voor Kriegsboer. Eh, en de Belg de Seine staan staat te serveren. En dit gaat voor de Griekspoor gaat het de goede kant op. Ja, hij is nog lang niet natuurlijk, dat weten we pas bij de laatste klop. En uh, de baan 2 is uh, het kijken. Tel Griekspoor bezig tegen een andere Belg, tegen Oton, Maxim Anton. En dat is een hele goed speler. En het staat daar op dit moment 1-1. Uh, en even kijken, de, gaat die gaat erin. Ja die gaat tegen die, die, die, die bal. Geweldig. Oh, bon! Oh, bon! <middels> Daar miste goed voor. Op, op uh, 6-4. Hij wilde een stop geven, Maar de bal kwam niet omhoog met zijn record af. Hij kwam voor het, voor het net weer terug. Uh, de baan op. En daardoor is het nu weer gelijk. Je hoort het in een hoop publiek vandaag. Een hoop zaken uh, Zandvoorters. Je uh, hoort wel af en toe het applaus voor uh, de, uh, de spelers van uh, Limonias, Maar het wereldeel is voor Zandvoort. En uh, dat, uh, dat ziet er erg goed uit. Dus we dus, zijn... Die gaat... Uh, is hij aan de eerste service is in het net, gaat met zijn tweede service. En die is altijd wat minder dan de eerste natuurlijk. Ja, veel minder zelfs een goede return van uh, Scott Griekspoor. En die bal komt op de lijn terug. En daar gaat hij, hij komt hij er nog net overheen. En, ja, Griekspoor slaat die bal. En misschien 10 centimeter buiten de zijlijn. En dus is het punt voor uh, de zijne. En dat, uh, nou, we kunnen nog wel even doorgaan. Maar we komen straks graag nog even bij u terug. Want uh, het is hier razendspannend op uh, tennispark De Glee. En u bent nog steeds van harte welkom om hier te gaan komen kijken. Oké, okay, dankjewel Jalpe voor dit moment. Inderdaad, straks komen we weer bij jou terug. Voor het vervolg van deze spannende dag op het uh, tennispark De Glee. Hier in Salvoort. Jawel, het zonnetje schijnt lekker in Sanford En iedereen geniet van de races. Natuurlijk ook op het strand en in het centrum van Sanford. En ZFM is echt de hele dag overal bij. En ook nog lekkere muziek op de radio. Wat wil je nog meer? Hier is Nick Kersel. I won't let the sun go down on me. Ja, nog even een update over de auto van Max. Albert Young alvorens, dus we gaan beginnen aan de MotoGP. Want wat is daarmee aan de hand? Nou, ik kreeg net een berichtje van, van Willem, onze verslaggever op het circuit. Uh, Max heeft technische problemen. Oh jee. Dus ze hebben de, de auto van Max hebben ze teruggeduwd naar de, naar de pits. En uh, het kon nog wel eens, de inschatting van, van Willem is dat het nog wel enige tijd kan duren... voordat de technische problemen zijn... Uh, verholpen. Dus uh, Max valt uit. Meer horen zometeen uh, van Willem van deze. Maar eerst de MotoGP. MotoGP is momenteel aan de gang. En wel de Catalaanse GP... op het circuit van Barcelona, wat wij allemaal zo goed kennen... van de overwinning van Max Verstappen twee weken geleden. Uh, op uh, vijfde plek is, was gestart Valentina Rossi, Valentino Rossi. Uh, maar die heeft een lange tijd uh, de zaak uit moeten vechten... met Mar Mar Mar Marques. En uh, die hebben het vaak een stuivertje gewisseld. En ik zie zojuist dat ze over de finish zijn gekomen. Dus ik kan u de einduitslag ook vastgeven. Uh, hij is gewonnen door Valentino Rossi, gevolgd door Marc Marquez. En op de derde plek de Spanjaard. Uh, Marc Marquez is ook een Spanjaard, die is tweede geworden. En de derde, Jorge Lorenzo. Oh nee, of, ja, nee, Dani Pedroza, sorry. Ik heb mijn bril uh, eventjes. Ja, klopt. Dus de MotoGP, wederom een overwinning van Rossi. Twee weken geleden moest hij uitvallen had hij zijn motor opgeblazen. Maar hij heeft de aansluiting weer weten te vinden bij, uh, in de stand om de wereldtitel. Waar Jorge Lorenzo nog steeds op, uh, op de eerste plek staat... gevolgd door Marc Marquez en Valentino Rossi op drie. Dat was er voor deze wedstrijd. Goed, uh, dat is zover de MotoGP vanuit Barcelona. Wat gaan we dan doen? Oh ja, dat is ook wel leuk om te weten... Als reactie op zijn historische triomf tijdens de GP van Spanje... en enorme hype rond onze Max Verstappen... heeft Red Bull Nederland speciale blikjes op de markt gebracht... met zijn beeldenis erop en een handtekening op de markt gebracht. Het gaat in totaal om 15 miljoen Max-blikjes. Tijdens de familiedagen dit weekend worden deze gepresenteerd... en zijn ze voor het eerst verkrijgbaar. En die blikjes moeten een collectors-item vormen voor de echte fan. Al dus Red Bull-directeur Jan Smeelde. 15 miljoen max blikjes op de markt. Zo, ik ken het plaatje nog wel. 15 miljoen mensen. Daar ja, iedereen zo'n blikje, weet je wel? Ja, dat is zo'n balje. Tot zover het uh, nieuws bij CFM. Zometeen meteen nog veel meer, want we gaan zo dadelijk weer schakelen... naar Willem van Denzen. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta Put in them hours, I'ma make it harder I'm sending pick up the picture, I'ma get you fired I know you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 For me, Take it to the ground, pick it up for oh, yeah. me Look back at it all, I'm for me oh, yeah. Put it work right like my time She oh. She ride it like a 63 I'ma buy a new CELINE Let her ride in the forest with me Ooh, she the baby I'm her boy And she down to break the boost Ride down, she gon' go I'm gon' choose. she finesse I fight up, she take that put in on ...teem maar even aan mijn baas voorstellen... ...om lekker thuis te gaan werken. Yeah, Lijkt me heerlijk. Helemaal met het uh, mooie weer van de komende dagen, Albert Jan. In work <laughs> from home. Yo, de work for de single van Fifth Harmony... ...ook een notering uit de Euro Breakdown ...die je elke vrijdagmiddag hoort. GFM, e Race Radio, Pit Report. Zo, Report. So, we schakelen weer live over... ...naar het Park Zalvoort... ...naar onze race Reporter Willem van Dinsen. Want Max Verstappen, die was stilgevallen... ...tijdens de demo. Hm. Klopt helemaal, ja, uitkomen uh, Tarzanboch uh, viel die stil... Uh problemen met de elektronica, de auto's uh, teruggeduwd uh, naar de pits. Uh, nou, het geluk is uh, dat er om half vier uh, nog een uh, demo op het de programma staat. En ja, we gaan er eigenlijk vanuit uh, dat het dan uh, wel hartelijk uh, dat die elektronische storing verholt is aan de Red Bull. Laten uh, we daar maar vanuit gaan. Als het niet zo is, uh, ja, dan is dat een uh, fixe tegenval uh, voor een hoop mensen uh, hier aanwezig. Maar we gaan er gewoon vanuit dat dat uh, wel hartelijk. Het programma gaat uh, ondertussen gewoon uh, verder uh, natuurlijk. We zijn nu bezig met de uh, Formule 4 uh, race uh, waarvan we er al twee hebben gehad uh, dit weekend. Tweemaal heeft veel helmers klonken Voor uh, Jarno Opmeer. Uh, die tweemaal toen wisten we naar vandaag. Uh, Race 3 dus eh, van die Formule 4 met eh, Richard Verschoor, de Red Bull Coach die eh, wederom van een uh, pole position eh, mocht trekken. Dat heeft hij meerdere keren al mogen doen. Uh, meerdere keren lukte het ook niet. De start. Vandaag uh, vanmiddag had hij wel een goede start. Hij rijdt in leidende uh, positie nu met, op een tweede plaats. En dat is weer zo'n uh, naam waarvan je denkt: oké, okay, nou ja, dat moet wel lukken, dat is uh, Alexander. Fat van Jan. Die ligt op uh, een tweede positie. En derde is het uh, Jarno Opmeer. Ze rijden echter niet uh, op hoog tempo nu. Want uh, voorop, uh, eigenlijk aan de leiding van de wedstrijd, is het de 70 km Die er erachter op speed spiegel iets uh, misgegaan. Als je wat opgeruimd moet worden, moet daar uh, geregeld worden. En met nog een uh, kleine 17 uh, minuten gaan, gaan ze. Ronde 3 nu achter de safety car. Met aan de leiding Richard. Voor tweede, Alexander van Jan. En derde is het uh, Jarno Opmeer. Ja, Willem, hebben we trouwens een vaste bestuurder op het circuit uh, voor de safety car? Uh, nou, dat af en toe wisselt dat. Uh, ik weet niet wie er, uh, dit weekend uh, achter de safety car zit. Maar er zijn er uh, meerdere. En die luisteren ook naar Zieheven, dat weet je. Hè? Uh, een uh, van de uh, bestuurders wel uh, van de safety car is dus, uh, Robin uh, Geros. Uh, die zit altijd uh, CFM op, maar ik, ik heb hem nog niet gezien dit weekend. Dus ik uh, weet niet of hij op uh, dit moment ook uh, safety car bestuurt. Oké, okay, uh, goed. Uh, we, we gaan kwart uh, over drie gaan de, de SMP is, uh, finishen. We komen daarna weer bij jou terug uh, voor een update en vooruitblik op uh, Max Verstappen zijn vijfde demonstratie. Ah, oké. Okay. Tot dan. Tot dan. Wel, Willem Yoey. en nog heel veel plezier he, daar. Mooi weer, hè? Ja, hij is er stil van. Heel goed, heel goed, heel goed, heel goed. Het is uh, bijna vijf minuten voor drie. We zeggen Zandvoort een hele goeiemiddag en welkom bij CFM Race Radio. Het hele weekend zijn we onder meer op het circuit in het centrum van Zandvoort. En natuurlijk ook bij het tennisweekend he, van de Eredivisie op uh, Zandvoort. Tennisclub, euh, of tennispark De Glee. En ook in het volgende uur gaan we uiteraard weer contact opnemen. Daarvoor met Joop van Nes. Reden genoeg om te blijven luisteren naar CFM Salvoort. Kabel 104.5, Eter 106.9. www.cfm-live.nl CFM TV Kanaal 40, de CFM app. En zo kunnen we nog wel even doorgaan, Kasper. Ja, echt waar. zeg zo meteen. En de Breakfast Club is de laatste voor drie uur.